met het NOS journaal. Tientallen verloskundigen en gynaecologen overtreden de wet met het aanbieden van de NIP-test. Dat meldt de Voxkrant. Met de test kan worden vastgesteld of het ongeboren kind het syndroom van Down heeft. De NIP-test mag in Nederland alleen worden afgenomen bij vrouwen met een verhoogd risico op een baby met een afwijking. Vorig jaar werd al bekend dat een niptest hier wordt aangeboden, maar toen ging het om vier ziekenhuizen. Volgens de Volkskrant zijn het er dus veel meer, in totaal zestig ziekenhuizen en verloskundigen. Het bloed van de vrouw wordt getest in België. De inspectie voor de gezondheidszorg is een onderzoek gestart. De prijzen voor het huren van een woning in Amsterdam zijn nog nooit zo hoog geweest. Ook neemt het verschil met de rest van Nederland toe. In de vrije sector in Amsterdam is de gemiddelde huurprijs 19,30 euro per vierkante meter. In Utrecht is dat 14 euro. De sterke stijging in Amsterdam komt onder meer door het snelle aantrekken van de huizenmarkt in de hoofdstad. Daardoor worden veel huurhuizen verkocht. In de Filipijnen zijn zo'n half miljoen mensen gevlucht voor orkaan Hagupit. De storm komt dit weekend aan land en bedreigt 47 van de 81 provincies in de Filipijnen. In de provincies Samar en Leyte is volgens de autoriteiten bijna iedereen zijn huis uitgevlucht. Vorig jaar werden de Filipijnen getroffen door de orkaan Hayan. Toen vielen er meer dan 7000 doden. De Nederlandse DJ Chesto is genomineerd voor een Grammy Award. Dat is de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs. Zijn remix van het nummer All of Me van John Legend... dient mee in de categorie Beste Remix. In dezelfde categorie is nog een kans op een klein Nederlands succes. De Duitse remix van het nummer Waves van de Nederlander Mr. Props... is ook genomineerd. De Grammys worden uitgereikt op 8 februari. Het weer, bewolking en regen trekken naar het oosten weg. In Limburg is er nog wat bewolking, verder geregeld zon... maar ook kans op een bui. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files... en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Is zin in ZFM ZFM Met nu Tobak leeft We hebben natuurlijk grote pijn op hier Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer What's what we wanna share. Take my hand there yeah. Tokio Hotel en uh, de nieuwe Ik even, hier. Love love you back. Het is acht minuten over negen. Wat is het, gewoon een heerlijke dag. Ja, het zonnetje komt door. Ik denk dat het toch wel een lekker dagje wordt. Het is een mooi dagje. Uh, om, s avonds, uh, om, om Sinterklaas een beetje te gaan vieren. Ja, ja. Oh, het is uh, de, de zaterdag, uh, het is 6 december. En wat gebeurde er allemaal op 6 december door de jaar heen? We nemen het altijd even door. Uh, ja, in het tweede gedeelte in het radioprogramma. Ja, nou in 1534, en het is dus 480 jaar geleden, hebben de Spanjaarden de stad Quito gesticht in Ecuador. Dat is toch wel een soort hoofdstad volgens mij. En uh, daar, is, daar komt alles vliegverkeer aan. Ik, ik hoor wel van mensen die gaan naar Zuid-Amerika en die vliegen op Ecuador. Op uh, de stad Quito. En okay. de eerste editie van de Washington Post verschijnt. In 1877. Nou, in 1877 heeft ook Thomas Edison ook aangevraagd op de fonograaf. En uh, je zegt, nou heeft hij het helemaal zelf bedacht? Nee, want er was namelijk een ander, een Edward Leon Scott de Martville. Die had eerder al een soort uh, fonograaf bedacht, dat heet de typograaf. En daar zijn ook opnames van. Even, okay, zal ik even de oude fonograaf laten horen? Ja, dat is dit. Dit is een man die praat. Het is geen bij. Oh ja, je hoort dat hij zinkt. Dat is dus 1860 en later heeft Thomas Edison dus een andere versie van gemaakt. Dat heet dus, dat was de typograaf, dit was de fonograaf. woorden, ik in de original fonograaf. Johannes, dus iets zeggen van: Dit is de originele fonograaf. Dit was dus 1877, de oudste opname uh, die gemaakt is uh, van een menselijke stem. Dus, uh, dat was dus om eens Edison, die heel veel octrooi op zijn naam heeft staan. Dat is echt bizar. Dus toen Honderden. Toen konden we al praten. Ja. Ja. Dat is door de ether hingen. Ja, precies. <laughs> ik wil zeggen, toen konden we al praten. Ja, dat is... ja, maar dat is wel bewijs. Ja, ja dat is, ja, een bewijs, ja. is wel een bewijs. 1877, ja. oh, lang ja. geleden. Ja, de, de Nederlandse oorlogsmisdadiger wordt in 1976 uh, bij Zurich gearresteerd. Ik hou het nog even geheim. Maar dat is Pieter Menten. En uh, er is een journalist geweest, Hans Knoop, die heeft dus uh, dat ontdekt waar hij zat en alles. In ja, 1976, dat is hè, dat gewoon wel echt uh, 30 jaar na de oorlog. Hè? Ja, ja, hij heeft heel veel kunst geroofd. Hij heeft meegewerkt met de, met de Duitsers om zelfs ook compleet... Uh, uh, dorpen leeg te halen van Joden. Het, echt, het was geen lekkere vent hoor. En na de oorlog heeft hij, had hij heel goede contact met heel veel bekende Nederlanders. En uiteindelijk dus deze uh, journalist heeft het allemaal uitgezocht. En uiteindelijk uh, is hij dus uh, dood gaan geloof ik. Hij is, uh, heeft, ja, dat heeft, gebeurt met de, iedereen uiteindelijk. Ja, maar uiteindelijk ook... Uh, die menten. Ja, ja, ja die menten. Geloof, hij is ook dement geworden geloof ik. Dat okay. is ook Oké. Dus, uh, daar... Hij is dat 87 heeft hij geleefd. Ja, dus uh, echt heel vervelend leven gehad volgens mij. Hij is in 85 weer vrijgekomen zie ik. Ja, ja klopt. Uiteindelijk uh, ja, inderdaad, is hij een van... geworden op 80 jaar leeftijd. Is hij in een jaarduizend loos? Heel veel werk aan gehad en uiteindelijk heeft hij niet echt de straf ondergaan. Het is echt, en uiteindelijk natuurlijk nog heel veel te doen over die uh, de weduwe van, van Menten. Die dus ook nog steeds een uitkering kreeg uh, het laatste deel van haar leven. Nou, andere dingen die speelden die wat leuker zijn, is in 1996. Alhoewel is het misschien niet zo leuk, de Rolling Stones gaven een gratis concert bij al uh, Alta Mond. Uh, dat hadden ze gedaan omdat ze namelijk eerder een heel duur concert hadden gegeven. Heel veel mensen hadden heel veel geld betaald voor een kaartje van de Rolling Stones. Ze hadden ze, ja, je kapitalist. En toen hadden ze zoiets van, weet je wat? Net als Woodstock doen wij elk concert. Dat doen wij Altamont. En dat is een, een vrij concert. En ze hadden ingesteld van, nou, 20.000 bezoekers kunnen we hebben. Dat werden er iets meer... Uiteindelijk geloof ik 300.000, nou echt mega veel. En uh, uiteindelijk hadden ze, dus, ja, de beveiliging die haakte af. Die zat ja, hier kunnen we niet voor garant staan. Dit kunnen we niet, niet trekken. Toen hadden ze al een beetje goede ervaring met de Hells Angels. En de Hells Angels, die, uh, die hadden zo, ja, wij doen het wel. Maar die waren ook vrij bot. Die kwamen aanrijden met motoren, gingen dwars het publiek heen. Gingen ja. voor het podium staan. Zo van, hier zijn wij, de Los of de Hells Angels. En dat liep een beetje verkeerd af. Uiteindelijk kwam er een donkere jongen. Met een neppistool, althans een pistool waar geen kogels in zaten. En toen werd hij neergestoken door de Hells Angels. En er is trouwens ook een opname nog van, een klein stukje van Luisteren. Zowel is wel, wel bizar. Hey. Rolling Stones die aan het optreden zijn en dan zien ze iets in het publiek. Hey, hey people. Moet je even naar zijn stem luisteren. Sisters, brothers and sisters, brothers and sisters. Een beetje van de wereld. Come on now. Dat betekent everybody just cool out. En uiteindelijk praat hij een paar keer tegen het publiek... Cool en dan lijkt het wel een beetje rustig te worden... en uiteindelijk gaan ze dan verder met de optredens. Uh, het, is, okay. het is een film van Give Me Shout... en daar is het allemaal in te zien. Uh, ja, ze het, ja, ze balen, ze van dat het zo uit de hand is gelopen natuurlijk. Vreselijk. Ja, ja, 1969 was dat. Oké, okay, andere dingen? Ja, ik uh, zag ook dat... Uh, de, waar zag ik het nou net? Oh ja, hier, dat de Britse overheid heeft in 1906... zelfbestuur verleend aan de vroegere boerenrepubliek Transvaal. Ja, dat is, uh, dan heb je daar ook uh, van die plaats van Take Me Back to the Old Transvaal. Uh, okay. weet je? En uh, ja, dat is, uh, dat is ja. eigenlijk de Zuid-Afrikaanse Republiek. Okay. Informeel bekend als Transvaal. Upsen. Eigenlijk is dat gewoon dan vandaag is dat dan, uh, eigenlijk de, de oprichtingsdag, als je het goed bekijkt. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Het ja, nee, ja, gaat me een beetje, dit ding, Transvaal. Ik uh, ken de transvaal maar dat is oh. het enig eigenlijk. Uh, oh. Dus <laughs> ja, vandaar, ja, dat is vandaar. dat is iets anders, uh, ja. Uh, andere dingen uh, is onder andere uh, in de 1883 Londen een warenhuis Harris brandt af. En uh, dat is tragisch. Dat was natuurlijk een, me, dat was nog steeds een mega groot uh, ja. warehuis, natuurlijk. Je Als je naar, naar Londen gaat, moet je daar gewoon even naartoe. Zeker in de kersttijd, want ze hebben prachtige kerstversieringen en uh, aftoestanden. Dus ook koop je niks. Het is een belevenis om daar te zijn. Ja. Uh, verder, wie uh, vandaag jarig zijn? Ja. Koning, yes. ja, wie is jarig? Koning Willem II, koning de Nederlanden. Die was in 1792, was hij jarig op deze dag. Ja? Yeah. Hij is op 1849 overleden. Oh, Oké, Richard Krijtschek is 43 geworden vandaag. De man van de, de harde ballen, weet je wel. Echt. Uh, echt uh. Ja, precies. Ja, precies. Wat? Oh nee, dit, is... Uit. nee, nee, nee Uit. dit was niet Richard Kraaij, ge... dat was natuurlijk uh, <laughs> iemand anders die, uh, die ooit uh, zich zo kwaad maakte als hij zijn zin niet kreeg. En verder ook jarig is Cindy Crawford, Ze is 34 geworden, geboren in 1980. Ik dacht dat ze ouder was, wat apart. Ja, ja. En... Maar, de, ja maar die is ook een pornoactrice, dat is een andere dan die andere Cindy Crawford. Oh, okay. ik vond het al. Zijn er meerdere? Ja, ik vond het al zo raar. Ik denk, oh, dat dit grappig. klopt niet gewoon. Ja, mensen worden toch een beetje vernoemd hier en daar van, Oh, dat is wel leuk. We doen net alsof we die is, weet je wel. Degene die vandaag ook jarig zou zeggen, is Mike uh, Smit. Hij was de zanger van Dave Clark 5. En die zegt, ik denk, Dave Clark 5. Laat maar eens even hem een op je oren, hoe klonk dat ook alweer? Ja hoor. De grootste hits, en de meeste prijzen bij Radio Team Goals. Dave Clark uh, had de grote hits uh, overleed in 2008. En uh, ja, heel triest. Hij heeft heel veel geld verdiend toen bij de Dave uh, Clark 5, Maar uiteindelijk heeft hij al het geld opgemaakt. Hij brak zijn rug in 2003. Uh, raakte in een rolstoel. Uiteindelijk hebben alle bekende sterren geld voor hem opgehaald. Het hele huizen aangepast. Er is alle dingen voor hem geregeld. Uiteindelijk was zijn reactie... Ja, dat nou, was eigenlijk net genoeg geld voor een nieuwe bril. En voor een goede televisie. Er was het geld op Dus... Waarschijnlijk was het nou niet echt een hele sterke punt van in dat omgaan met geld. En uiteindelijk is hij dus uh, via complicatie toch weer uh, in 2008 in het ziekenhuis terechtgekomen En daar is hij overleden daaraan. Dave Clark okay. dus. Okay. ja, John Eubank is ook jaar vandaag. Hij is natuurlijk wel heel bekend als uh, tekstschrijver. Maar vroeger heeft hij ook, uh, was er een band, Shift, genaamd. En daar uh, was hij actief in een aantal jaren. En het grappige is dat Mary Lou van Steenis, die zong daar ook in. Zij, uh, die, die, die speelde in Vrienden voor het Leven en zo, die dame. Oh ja. En uh, ja, nog een paar andere En uh, ja, hij heeft het koningslied toegedaan. Uh, oh ja, gedaan. dat was, was, was echt, schrijf... een, uh, ja. echt een deuk in zijn ego. Maar hij heeft Klap dus in het gezicht. Echt een enorme rij, uh, rij met namen voor wie hij allemaal geschreven heeft. Hoor. Dat, uh, dat is niet mis. Ik zou zeggen, ga eens kijken op Google. En als je die datum invoert, 6 december, dan kom je ook een Nicolaas van Mieren tegen. En oh ja. Die schijnt ook dus uh, te zijn overleden op die dag. Niet ook. Hij, hij is gewoon uh, dus de. de uh, ja, ja degene die de grondlag ligt aan de hele Sinterklaasmieten. Ja, uh, tweede, uh, hij is in... de man die inderdaad, kleine meisjes die anders verkocht zouden worden, wat geld in hun schoen stopt buiten de deur. Ja. Dat zij een, een bruidschat hadden en niet. Uh, aan de bedelstof zouden raken zo. Dat Daar heeft het mee te maken. 342 was dat. Ja. Even een tijdje geleden. Dus dan kan je zien hoe oud hij nu geweest zou zijn... als hij nog geleefd had. Ja, hallo, hij leeft gewoon nog, zeg. Hou 1700. Zich op. Ik ga niet alles lopen of knallen nu. Uh, oh ja, oh ja, zwaar. Het is uh, tijd om uh, een mopje muziek te gaan draaien. Tot over het overzicht. 6 december. Ik dacht mezelf, lekkere, stoere muziek. Lekkere, stoere mannenmuziek. Tot ik de videoclip zag. Doe het niet, hè. Ga nu ook niet kijken. Valt een beetje tegen. Hele enge zanger. Oh. Freddie Macri was eng. Met die strakke pakken. Maar deze man van nog, de struts een, nog is nog enger. Glitter in zijn gezicht. Plakt, glitter. Dat mijn kind ook af en toe. Glitter. Leuk met de opmaak en zo. Maar dit gaat echt een beetje over de top zeg. Doe ze even normaal. Maar goed, de muziek daarentegen is wel weer gaaf. This is it van uh, The Struts. Hier in de zaterdagmorgen. 20 minuten over negen. Altijd wel even leuk om even te kijken waar het verhaal van Klaas vandaan komt. Maar we laten er niet te veel over uitweiden. Want ja, je weet nooit, wie er allemaal luistert natuurlijk. Hè? Ja, kan je kan het altijd een beetje mee uitkijken. Maar toe. hij is gewoon heel heilig. En hij leeft dus gewoon voort dat fort. Omdat hij zo heilig is. Hè? Ja. Ja, het, is een, het is een mooi verhaal. Maar, en het is die... altijd wel weer grappig om dit te verbaasden. Ik word altijd weer verbaasd door die verhaal van Aruba... en andere uh, landen. Aruba was in plaats van Sinterklaas vieren en de, de donkere mensen nog zwarter worden gesminkt... Ja. dan zou wel zijn. En die hebben ze hoezo Hou met het gezeur over Zwarte Piet. Het is gewoon een spel. Dat, is gewoon, dat, dat ja. hoort er gewoon bij. Klaar, hou op. Dan, ja, goed. Ik heb van de week heb ik uh, had opgenomen... een documentaire van die uh, Sonny Bergman. Oh ja. En ja. Uh, dat was dan toch wel weer heel uh, heftig hoor. Dat ik denk van ja... Dat, uh, die doet goede dingen ook. Ja. Die heeft ook al mensen geïnterviewd in een tent. Nou liggend in een tent. Ja. Gewoon meer op straat en dan seks. vraagt naar een ja. seks. Ja. Dus maar erna... ik vond dit wel heel goed. Want ze, ze waren toen met een paar zwarte pieken in Londen of zo. Of ergens uh, in een park. En uh, die vonden het echt uh, schandalig dat, uh, dat, dat dat zo gebeurde. En die zeiden, ga weg. Het kan toch allemaal niet? Wel, nee. even, ja, en wij uh, hebben het als kinderfeest. En uh, zij, hebben toch, zij heeft toch ook de mensen, uh, drie verschillende mensen een fiets laten stelen. Ja. Ja. Althans gewoon bij een fiets. Een blanke. Een getinte en een donkere man. Ja, en die donkere, donkere man, man. werd de hele tijd gewoon aangesproken. Terwijl die blanke man uiteindelijk gewoon... Aan. Die werd zelfs geholpen door parkeerwacht ja. of zoiets. Of wil je gewoon een uh, met een grote patonschaar. Zal ik even helpen, jongens? Nou, dan heb je je fiets vrij. Ja. Ja, is, ja. is het jouw fiets wel? Weet dan tegen die donkere zeg. Is dat jouw fiets wel? Ah, het is echt, ja. Hoe, hoe, dit gaat echt nog wel twintig jaar duren voordat het weg is, hoor. Ja. ja, voor ja. Dat, dat vooroordeel. Omdat dat ze juist denken dat de blanke hem stelen. Uh, ja. Dat kan ook nog, hè? Dus ja, misschien ja. moeten we gewoon van die foute blanke films gaan maken. Die zijn er genoeg over de maffia en zo. Oh ja, dat is ook wel waar. Dat de de toch niet geholpen. Nee, zeker ja. ah. niet, zeker niet. Misschien moet de Quentin Tarantino daar zijn een film over laten maken. Die is altijd goed om dat gewoon echt helemaal uit de proporties te rukken. Ja, er zijn toch ook wel, ook wel weer genoeg films over slechte blanken, hoor. Ja, maar dat blijft niet hangen, hè? ik heb van de week uh, weer gezien die film uh, Internal Affairs met uh, Richard Gere. Dat was dus een hele foute agent, was dat? Oh ja, ja, ja, ja. ja. So, uh, hij is wel wat traag, die film, maar ik vond het wel weer leuk om te zien. Het is dan en... als wel weer... Ik uh, Afgelopen week heb ik me een beetje verdiept in de... Uh, soms kom je op geschiedenisdingen eh uh, Malcolm X. Ja. Malcolm X. Malcolm Little heet hij vroeger. En uiteindelijk heeft hij zijn slavennaam afgegooid. En heeft, ik heb geen naam, ik noem gewoon X. En die was gewoon zo fanatiek tegen Blanken ook gewoon weer. Het is wel grappig om die, die, de, die verhalen tussen die twee... Uh, Martin Luther King en Malcolm X te zien. Dat Malcolm X had nam gewoon echt standpunt Zo van uh, echt, wij gaan ook die Blanken van ons terrein afschieten. Rotten ze even op, joh. He? En uh, uh, Martin Luther King die was natuurlijk ook Maar daar bereid je toch niks voor? Zij maar niks mee. Nou ja, goed. Het, het speelt toch steeds in Amerika. En het is voor de derde keer dat er iemand neergeschoten is. door een blanke agent. Een donker iemand. En je krijgt weer geen straf. Ja. Dat is te gek voor woorden. Ja, worden. dat maar, kan ja. toch allemaal niet. Maar goed, als je die beelden ziet. en je ziet die hele grote negen staan. en je denkt, die negen heeft dan dingen fout gedaan. En je denkt van. nou, ik ga hem eerst even op de grond neerleggen. Nou, dat is maar even een klusje. Het was toch een flink geval. Ja. Zo, man. En uiteindelijk, ja, in die situatie, als je hem zo ziet, zonder voorkennis, zie denk je: denkt van, Nou, moet die nou zo nodig op de grond neergelegd worden? Maar je weet niet wat er gezegd wordt. Nee. En non-verbaal non zie je niks. Maar ja, ja, je weet het niet. Dus het is moeilijk in te schatten of die agent wel veroordeeld moet worden of niet. Het is sowieso, zeg zet je, de grote vraagtekens bij. Ja, ze moeten voor het eerst even bellen. Ja. ja? Vind ik ook. Eerst even overleggen met de leiding. Ja. Dat is misschien. Een er is, goed idee. Uh, weet je nog het liedje van die uh, Gangnam Style? Ja. Van die Zuid-Koreaanse ja. uh, rapper Psy. Psy. Psy Die is zo populair op YouTube dat hij de teller van de videowebsite op tilt heeft laten slaan. De views van Gen Gangnam, Gangnam Style ja. konden een tijdje niet meer worden bijgehouden. Want het was het uh, maximum aantal was bereikt. En ze hadden ook bij YouTube nooit gedacht dat een video meer klik zou krijgen dan een getal van 32 bit. Wat neerkomt op. Uh, 2 triljoen 147 miljard 483 647, zoiets. Ja, zo. Exactly. Ik denk dat ik, denk, ik denk het goed uitstek, maar... Biljard. Maar, ja, maar in ieder geval 2.147.483.647. Ja, ja. ja, toen we, kwam die PSY. hebben ze hebben nu dus aangepaste software speciaal voor hem... naar een getal van 64 bit. <laughs> dat zodat er echt dat uh, getal echt nog uh, heel veel groter kan worden. En, uh, ja. ik, ik zou ook niet weten hoe je dit uitspreekt. Nee. Ik, uh, ik... Maar het zijn heel veel cijfertjes. Het zijn heel <laughs> veel cijfertjes. Nou, ik vind het knap. Ja, het is leuk. En uh, hij is dus echt uh, naast Justin Bieber... de enige artiest met meer dan een miljard kliks. Justin Bieber? Uh, nee, wacht even. Zij heeft behalve Ganyam Style nog een video in de top 10 van de YouTube staan. Die heet Gentleman. Die heeft slechts 762 miljoen views. Ja, dat is teleurstellend. En hoe is die plaat dan? Die moet je, moet je moet je maar gaan kijken. Ik ben echt ik ben heel nieuwsgierig hoe die plaat is, ja. ja. Dat denk ik echt. Mag ik bedanken? Ja. Nee. Ik draai even een ander popje muziek. Oh, lekker. Hier, de radio. Even een moment van mij, Kom mee om op de rust. Slaak ja. is Zandvoortse bericht. I may be I'm not a can. I can be quiet, say my name. There are the ways where is the balance? Maybe everyone's to blame My heart and my mind have been with me always But not long enough to keep them in line. I know that my mind is both good and bad days But my heart I feel a fire, I see a flame, set me alight, bring me desire, bottled up tight. Like caging the ocean, dousing the sun down low the sky, bring me emotion, bottled up tight. Crossing with mine And maybe it's true a part of a blood de plaats. Een bottle of tight. Oh, dat oh, was het? Dat schaaltje? Dat uh, van de Dynasty. Ik uh, weet ik of dat de afgelopen week uh, getaxeerd was. Er was iemand op bezoek. En uh, die had zo gekeken naar dat schaaltje. Bij een of museum. Ja, ik denk dat dat de schaaltje zeker 20 miljoen uh, euro waard is. Nou, dat houden we dan wel, hè? Ja, dat houden we dan wel. Ik denk, kom op zeg. één schaaltje. En een argeloze, argeloze uh, museumbezoeker loopt er gewoon voorbij. Ik denk ik van, uh, wat was dat schaaltje nou voor 20 miljoen? Ik heb het eigenlijk niet gezien. Oh, komt de volgende keer, dat maakt me ook niet uit. Verkoop dat scha schaaltje nou gewoon. Als je 20 miljoen euro ermee op kan halen, man. Dan kan je weet ik veel andere leuke dingen verkopen, weet je. Maar nee, hoor, dat schaaltje gaan ze dan houden. Ja, straks is het geen fuck meer waard natuurlijk. Want het is wel uh, vraag en aanbod. Nu schijnt het erg in te zijn. is het schaaltje. Want in China hebben ze wel wat geld liggen daar. Maar straks is het allemaal geen moe meer waard. Dus hup, verkopen. En uiteindelijk kan je misschien een keer lenen of zoiets. Maar nou ja, goed. In Nederland ze altijd, houden ze altijd vast. Ja, nee hoor. Dat is wel interessant om het te houden in het uh, museum. Ik vind dat zo stom. Maar goed. Ben ik. ben misschien een beetje te veel handelaar. Goed, het is bijna half en om half. Altijd wat berichten uit Zandvoort vandaan. En uh, het, was, het, het was zeer interessant. Russisch vreemd gaan. Scheiding. De krocht stond op zijn grondvesten te trillen. Tokodrama toneelschap was daar uh, naartoe. Er waren drie koppels die gingen uh, uh, het stuk spelen. Dat heet. Uh, um, Heet het stuk ook weer? Dat had er niet bij trouwens. Het was een stuk wat gemaakt was door uh, Ingmar uh, Bergman in 1973. We gingen allerlei scènes uit, uit, uit huwelijk, waardoor het fout liep. Dat was de liep. titel? Scènes uit een huwelijk. C oh, dat was de titel. Oké. Okay. Ja. Oh. Maar je gaat het duurde drie uur. En uh, het was nog wel een, een try-out, zoals ze dat uh, noemen. Uh, waarschijnlijk gaan er nog wat dingen uitvallen, Maar het was, ja, het was mooi. Het was, was bewogen. Heel veel mensen herkenden zich daarin. En, uh, dus, uh, ja, het gaat binnenkort wel weer ergens anders spelen. Maar uh, als je het gemist hebt, het is jammer. Het is wel grappig dat Toko Drama. Bart van den Heel, daar heb ik vroeg ooit les van gehad. Dat uh, uh, theatersport net in Nederland kwam. dus de uh, improvisatietoneel. En ik moet zeggen, hij is erg bevlogen met toneelspelen. Dus echt aanrader. Als je het ergens nog kan zien, ga het zien. En meer z'n de berichten zijn... Ja, er is een nieuwe voorzitter bij de toneelvereniging Wim Hildering... Dus Heinz Rama nu, in plaats van uh, Paul Odieslager. En uh, het is ook nog zo dat uh, komend weekend... dus niet dit weekend, maar volgend weekend... dan uh, gaat de vereniging uh, staat weer met een nieuw stuk op de plank... plank en het heet Naar Bed, met zo'n portret. Dus uh, <lacht> de, nou ja, dat wordt er weer een grappig uh, iets. Achter het scherm wordt ook druk gewerkt... Wel aan een nieuw stuk voor het voorjaar 2015. En uh, ja, momenteel zijn er 33 uh, leden... waarvan 22 spelend. En ze zijn nog op zoek naar mannen. Nou, Wilco, ik... Uh, en dat is wel wat van jou. Maar ja, dan moet je nog meer naar de zand Ja, dat is me even gek. Ja, en ik, ik hou een beetje van improviseren, niet van een, een vast stuk. Maar er is dus in ieder geval een vernieuwde website van de vereniging, die heet www.toneelhildering.nl. En daar valt onder meer informatie te vinden over hoe uw donateur of spelend lid kunt worden. En uh, als je vragen hebt, zo kun je mailen. En uh, er staat ongetwijfeld ook op die website, maar je kan naar Wendy met een y, kun je vragen stellen. Misschien? Hoe word ik nou, donateur? Ja? En waar kan ik het alles krijgen? En Misschien, waar, waar kan ik me aanmelden, dat ik straks ja. ontdekt kan worden? Twee zilvervorsen die de laatste weken de gemoederen van uh, Zandvoorts bezighouden, Zandvoort bezighouden... zijn gevangen en meegenomen door Stichting AAP. De zilvervorsen waren vaak te zien bij het katholieke begraafplaats... en ook op de speelplaats van de Oranje School. En omdat de vorsen niet thuis horen in de bebouwde kom... werd uh, duurzame fauna voor advies ingeschakeld. En uh, overleg met Stichting AAP is besloten de dieren te vangen. Het zijn namelijk tamme vorsen die gefokt worden voor hun bond... En uh, ze zijn waarschijnlijk door de eigenaar gedumpt. Onduidelijk waarom. En nu uiteindelijk gaan ze zes weken in quarantaine. Quarantaine. En uiteindelijk uh, wordt gezocht naar een goede plek voor ze. Ja, het is een mooi forse, hoor. Echt een en, uh, mooi bondje. Echt beauties, ja. Echt beauties, maar ja, ja. Het is ik wil daar een jas van. Oh, dat mag ja, ik niet zeggen. Ja, nou, zeg, nee, dat doen we. Maar Waar ze nou gedumpt zijn, dat moet uitgezocht worden. We Goed. willen geen kleding waarvoor gemoord wordt. Nee, zeker. Het is Henny Munnick is de 600 e lid van de seniorenvereniging. Als antwoord. Dus twee jaar na de oprichting zijn er al 600. En tijdens de laatste bestuursvergadering van deze maand... was er dus echt gejuich en gebak toen, uh, toen ze dus haar bij konden schrijven. Het gaat heel goed met ze, want ik zag ook dat ze er pas geleden... nog een, een show was gegeven met kleding en zo. En er waren dus er uh, vanuit het uh, ledenbestand hadden ze gewoon uh, negen mannequins uh, eruit getrokken. Oh. Dus dat is ook nog spannend. Dan gaan ze een loodje trekken wie er uh, mannequin mag worden. Nee, maar. Het wordt vast wel anders bekeken. Oké, okay. vorige week donderdag vieren vrouw Vlesta uh, Gastine Goudriaan... het huurlijke feit dat ze 100 jaar oud is geworden. En jawel er zijn er steeds meer in stand voor die 100 zijn geworden. En uh, een heel leuk verhaal over uh, hoe ze die naam heeft gekregen... omdat haar vader aangaf bij de, bij de burgerlijke stand. En dat moest allemaal heel snel. En uiteindelijk zou ze eigenlijk andere naam hebben. We zouden eigenlijk de naam hebben van uh, Felicia. Vlies? Vlisje, En uiteindelijk is dat uh, omgedoopt naar Fliestia. Uh, ja, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk had die man, man misschien een paar borrels genomen omdat het kind er was. Ja. En dan ging hij eraan komen van, Vlisja. Nou. <laughs> ja, en die man, hoe? Schrijf Vista. maar wat op. Uh, en... nou, uh, nou ja, we schrijven maar wat op. En het is een uh, eigenzinnige naam geworden. Het is 100 jaar geworden. En pas geleden hadden we in Zandvoort ook nog een dame die 100 jaar was. Het zijn er best wel veel. Ja, nou ja, ze blijven, ze blijven alleen niet al te lang. Nee. 100 is toch wel echt een mijlpaal. Het lijkt alsof ze soms tot dan er zijn. dat ze dan denken: van zo, ik heb het gehaald. Ja. De eindstreep. Oh, mijn oma was er ook fanatiek mee bezig. Die is 98 geworden. Ja. Die zou bijna 99 worden. En toen, ja, en toen ging ze er toch heen. Maar ja, die heeft echt volgens mij tot de 95 nog op zichzelf gewoond. Zo. Maar was altijd met de gezonde wezen: oh, ja, ik moet me rustig gaan doen. Straks komt de, de huisarts. Dat haalt de 100 niet. Nee, en daar was ze wel een beetje mee bezig. Okay. Dus ja, je ja. ja, moet ook een, ja, een hoort leven, ook soms hoor. dat mensen dan nog uh, uh, jarig gaan worden. En dan echt, dat, uh, echt de dag daarna of, of, of die dag zelf, dat het van. Ah, hè? Nou, hè, hè? dan kunnen we achterover leunen. <laughs> ja toch? Ja, ja. ja dat kan ja, wel zo. Dat kan het. Ik ben er niet zo mee bezig, maar ja. goed. het is wel leuk als je 100 haalt. en je bent gezond. En geniet van het leven. Goed, tot zover de Sandvoortse berichten. Even tijd naar de mopje muziek. en dat is altijd de Jolandekeus. En welk rukje mag het zijn van die geweldige CD? Ja, ik, jij hebt het hoesje, dus ik kan uh, niet. Nou, ik geef even het hoesje terug. En dan zeg ik zelf: uh, nou, doe maar. Raise your glass nummer 7 van Pink. Want we hebben wel reden om het glas te heffen. Want het is mooi weer en Sinterklaas hebben we ook weer gehad. En op naar de kerst. En straks het nieuwe jaar met de nieuwe voornemens... Raise your glass. Kijk uit, voordat je het weet, ligt hier alweer op de grond. En ik uh, hoorde net dat uh, het vuurwerkafsteek uh, is uh, aangescherpt. Ja. Normaal mocht het de hele dag en nu is het vanaf 6 uur s'avonds tot 2 uur s'nachts, geloof ik, is het, hè? Oh, dat, maar... dat stond er niet bij, Kijk ja, er dat, dat, hier. Mee. Vanaf, uh, vanaf uh, 1800 uur staat geen eindtijd bij, inderdaad. Ja, dus, uh, het is best wel iets van 2 uur. Twee... Ja. Drie, nee, 3 uur niet eens. Twee 18 uur en 2 uur s'nachts op 1 januari. Dat is het... oh, dus dan... Uh, dat is heel raar als je zo kijkt. Als je ja? het leest, zegt ze... Oh, dat mag de hele eerste ook. En dat er twee uur snapt. Ja, ja. Maar het is niet zo, dus. nee, Je mag nou. maar dus uh, vier, twee, zes uur uh, vuurwerk afsteken. Oké, okay. wacht dan. Probeer ja. even. Probeer even wat. Oh, dat was een nieuwe gale, zeker, hè? Ja. Dat was een nieuwe gale. Ik moet zeggen, mijn zoon is helemaal... Oh, man, ik, word, ik kijk eens de geschiedenis terug... Wat hij nou gekeken heeft, weet je. Op de computer. Oh, hij gaat van de ene vuurwerk uh, site naar de andere vuurwerk. En op YouTube, je hem ook allemaal van die molotov Die allerlei vuurwerk afsteken. Oh, ik moet even straks even iets anders in zijn hersenen gaan uh, programmeren, hoor. Heb je hem al aangesproken op zijn surfgedrag? Ja, je probeert hem toch ook een beetje te sturen naar, naar intellectuele sites, weet je wel? Oh ja, die jij ook allemaal leest. Die ik ook allemaal lees. Ja, precies. Maar <laughs> de, de, de, nee, de interesse blijft niet erg hangen. Het, oh. moet altijd, het, moet, ja, het moet iets teweeg brengen. Het moet iets ja, spectaculair zijn. Ja, een vuurwerk vertrekt altijd toch weer tot de verbeelding. Nou, lekker knallen, hè? Het is dus ja. lekker knallen. Ja, nou. een andere mevrouw heeft ook geknald bij de bank. Ja? Dat is uh, bij een vestiging van de Rural Commercial Bank... in het Chinese stadje Zhongqin zijn ze vrijdag uh, nog, nog wel even muntjes aan het tellen. Want donderdag kwam daar een vrouw... 650 kilo kleingeld te storten. Dat is meer dan dit, zo hoor. Zo dat Shanghai is vrijdag. De vrouw had een vrachtwagentje nodig om het kleingeld... dat is uh, zo'n 100.000 Chinese yuan waard... Ja. af te leveren. Er en hadden enkele mensen schulden afgelost bij de vrouw... want dat is in kleine coupures gedaan. En bij de bank sloegen donderdag gelijk zes medewerkers aan het tellen... Na twee uur hadden ze pas een vijfde van de muntjes geteld. De rest hebben ze laten liggen tot vrijdag. Wat een geld ook, hè? Ja, en krijgen ze nou ook nog boete? Want het is heel vaak als je geld naar de bank brengt... dan moet je daar dan nou weer iets over betalen om dat te stort. Ik vind het echt te gek voor woorden. Dan kom je geld brengen bij de bank... Dan moet, moet jij betalen. Moet je nog betalen ook? Ja wat, Denk, ik, wat ja, wat wil je nou? Je wilt toch maar geld hebben hoor? Maar ja dat, ja. ja, dat is allemaal weer Ja, ik doe het dus wel eens van als we bijvoorbeeld uh, ook te veel klein geld hebben hè, bij ons. Dan, ja? uh, dan wissel ik het wel eens gewoon in mijn portemonnee. Ja, Keur, ik zorg altijd dat iemand bij is. En dan geef ik het gewoon uit. Dan heb ik op een gegeven moment gedaan. Dan heb je van die zakjes, ja, daar zitten dan honderd uh, stuivers in ofzo. Nou, en dan uh, ga ik ergens een brood halen. en dan uh, betaal ik gewoon dat broodje met stuivers. Nou, en hup, dan ben ik er alweer 20 bij. Gereden. Ja, je weet niet of dat zwart geld is, hè? Daar moet toch wel toezicht op komen, ja, hoor. <laughs> op die stuivers. Ja, die stuivers. Dat is allemaal zwart ja. geld. Dat is allemaal buiten het circuit. Je moet weer in het circuit komen. Kijk, als ik inderdaad allemaal twee euro stukken. dan uh, dat gaat dat ook wel hard, hè? Ja, dat gaat Zee, zeker. heb je tien ja. heb je al. Heb je al uh, 20 euro. Ik, uh, er waren natuurlijk wel verhalen dat het kleine geld, dat het, het, gewoon het normale geld zou verdwijnen. Dat alles met de pasje moest. Maar geloof ik geloof dat uh, zijn heel veel mensen er wel een beetje op tegen. Dat, dat, dat zou ook niet kunnen gewoon. Maar ik vind het ook gewoon toch wel jammer dat de chip weg is. Jij vindt het wel jammer? Maar is wel makkelijk. Ik heb niks met de chip. Nee, ik heb altijd nog redelijk veel cash op gang. Nou, op zak, nou ja, ik zou niet meer zijn dan 50 euro, maar ik heb altijd wel wat geld op zak hoor. Ja, maar het is gewoon wel. Uh, dat chip is zo makkelijk voor kleine bedragen. Van, uh, dan moet je ergens 2 euro betalen of zo. Oh, oké. Okay. En dan, uh, ja, 50 euro past er weer niet in. Weet je wel, in die automaten bij een ziekenhuis dat je een uh, uitreikkaart nodig hebt of zo. Oh ja. Is zo'n chipje. Want ik, ik vind het ook heel irritant, die bankafschriften met uh, dat er 30 betalingen op staan of zo. <laughs> ja. ja, een euro hier, 2 euro daar. Weet je, en dan had van. Uh, dan kan je gewoon zeggen, nou, ik doe 100 euro. Op de chip. Ja. No, Als je like. op is, dan, uh, dan kan je ook een beetje budgetteren. Zo belangrijk in deze tijd. Heel belangrijk. Oké, okay, nou. Kijk, uh, uh. uh. ik word alweer een zwak moment. Gisteren, nee, vorige week was, was hij op de televisie in een documentaire Jelte de Tuinema, oftewel Jet Rebel. Interessante in persoon. And I linger on to the sound of the road There's nothing like a pineapple really real on Kijken Hey Ik ben even in de war. Goed, maakt niet uit uh, Jelte Tuinstra Dus uh, nieuwe cd En uh, nu heb je dat uh, uh, uh, Ik ben helemaal de traten kwijt. Ja, ik merk het Ja, kan dat alweer nou, goed. Ik weet het niet Ik weet het ook niet uh, De nieuwe single dus Dit heet Pineapple Good Morning Hier in de zaterdagmorgen En vorige week dus die documentaire over uh, het leven van hem en Ja, echt Hij herkent zoveel wat van mijn cliënten ja, echt. Hij speelt gigantisch goed uh, gitaar. Uh, zang is niet altijd even sterk voor hem. Maar het is gewoon echt een Nederlandse prins. En dan zie je hem in die documentaire. De, de, echt. Op toneel is hij geweldig. Helemaal van zichzelf overtuigd. En naast het toneel is het gewoon echt een... Nog een beetje een zielig jochie. Oh. Die echt niet weet wat hij met zichzelf aan moet. Met zijn talent. Ja. Oh. Je, Jelte. Jelte moet gewoon verdwijnen. Jelte is er niet meer. Het is alleen maar Jet Rebel. Zo staat hij dan. Het is oh, echt, ja, echt aandoenlijk om te zien. Zijn, ja. En als je zichzelf dan weer ziet op de televisie. Op de optreden wat hij vijf minuten ervoor heeft gedaan. Dan staat hij echt te genieten. En dan maakt hij van die beweging. Dus denk ik van ja, een beetje autistisch is hij wel. Ja, nou ja, misschien wel. moet je dat zo doen op van die grote hoogtes. Te dat denk ik wel ja. Je moet je wel helemaal kunnen focussen. En dat kan hij eh, echt heel goed. Dus het is aanraden nieuwste reden van Jet uh, Rebel. Uh, tot zover. Uh, wat heb jij nog meer? Ja, ik heb een bericht. Het is wel fijn. Want er staat uh, op de uh, geldpagina van de krant. Dat er een kerstverpunt. Priest is van ISAFE en DSB. Ik weet niet of jij het gelezen hebt, maar uh, er ga, gaat alsnog geld terug van de fiëte banken. Ja. De goede boven het de depos, depositogarantiestelsel. En de Britse koper, DSB-onderdelen, et cetera. Uh, voor gedurende, dupeerde spaarders van ISAFE en mensen die nog vorderingen hebben. Ze krijgen alsnog geld terug. En Nederlandse spaarders die nog geld terug moeten krijgen... ook van ICEF, krijgen dit binnenkort op hun rekening gestort. En oh. het werd dus echt precies op Sinterklaas uh, uh, bekendgemaakt. Ah, dat is dus wel mooi. Ik zou mooi. zeker wel eventjes naar die berichten kijken. Ik weet niet of ze alles krijgen, maar de DSB <laughs> die gaat dus 35%... van de vorderingen van schuldeisers terugbetalen. Nou ja, het is meer dan niks. Ja, ja, nee. ja. Ik, ik dacht al, van, nou, dat is allemaal al gedane zaken. Maar dat, is, ja. uh, dat komt toch nog wat geld terug. Uh, dat is wel bijzonder. Ja, en de, en de IJslandse overheid heeft echt toestemming gegeven om een geblokkeerd bedrag. dat al klaar stond om terug te betalen, vrij te geven. En hierna resteert nog zo'n 20 procent van de vorderingen. En deze worden naar verwachting binnen een jaar overgemaakt. Oké. Okay. Ik heb echt zo van. Oké. Okay. Ja, hoe nou. lang is dat geleden? Man. IJs, uh, nou, is het uh, een tijdje terug? Ik denk een jaar of vijf of Ja, zo. minimaal volgens mij. Echt, kom komt wat geld van het eiland af. Ongelooflijk. Ja, het is zonnig in Zandvoort en soms ben je weer verbaasd. Dat je denkt van, hé, hey, wist het helemaal niet dat uh, Brian Ferry nog steeds muziek maakt. Ja, dat doet hij nog steeds. En je denkt eerst, als je naar die zitten kijkt, zal hij Nederlands zingen? Want er staat de uh, Loop de Lie. Maar het is natuurlijk Loop die Lie. En dit is dus de nieuwe zing van Brian Ferry vroeger in Roxy Music. Dat was de wilde, wilde periode. En nu is het wat vrouwvriendelijker wat hij maakt. Toegankelijk voor iedereen. Luister even naar Luke Delaar. Let's go. van Roxy Music. En ik zit te denken, hoe klonk dit nou vroeger ook alweer Roxy Music? Dat was ik eigenlijk een beetje kwijt. Pas geleden heb ik die LP's wel uh, nog zien staan in mijn kast. Maar ik moest gewoon weer eens op die slinger Dit was bijvoorbeeld een van de bekende platen van Roxy Music. Dit was nog niet eens echt het wildste stuk wat ik kon uh, vinden. Was Brian Eno er nog bij? Brian Eno maakt momenteel meer een beetje filmachtige muziek. Een beetje wat, wat, wat, ja, een beetje vagere muziek. Maar die was wel de driving force behind Rocky Music in de beginperiode. We zeggen de non nonsense music. Echt rock. Maar goed, dit is dus de bekende Love is the Rock van Rocky Music uit de jaren 70. Goed, Toeval Kleis op tegen het einde van het radioprogramma alweer. En er zijn nog een paar berichten die met jou willen delen. En wat zijn dat voor berichten? Nou, er is weg. een Haarlemse vrouw die is zaterdagavond haar duimprothese kwijtgeraakt. Hey, en het gebeurde in de omgeving van de Wagenweg in Haarlem. Ja, ik snap het al. Want je, bij de tapuit had je een uh, coupondeal: vier, vier biertjes en, uh, en een kaasworstplankje voor 9 euro. Ja. En uh, er is daar is natuurlijk geweest. En dat heeft ze natuurlijk de duim opgestoken en dus is hij gevallen. Maar ze denkt dus dat iemand. Ja. De, de prothese heeft aangezien voor een feestartikel... want hij lijkt de levens echt. Oeh. En uh, ja, ze vraagt dus heel vriendelijk... ze heet Janneke van... Uh, de vrouw, de naam staat niet op, maar... Janneke van Tongeren, een vriendin van het slachtoffer... die uh, staat op Facebook. En, uh, dus mocht je hem gevonden hebben... Ik weet niet waarvoor je hem wil gebruiken, maar uh, via nou, Facebook nou ga je even Janneke... Van... Ja, het, uh... ja, ja, ja, ja. Je hebt er ja. wel een hele apart idee bij, bij zo'n duim. Zeg, je kan een duimpje opsteken. ja, ah, natuurlijk. Ja. ja je kan hem ook... Dat is handig in de auto. Dan uh, rij je en dan steek je die duim even op. Zo. Ja. Hey, Dat is wel handig. Je kan even een duimpje geven aan elkaar via Facebook. Hè? Ja, precies. Even een uh, like. Ja, toch? Ja. Likey, likey, likey. Yeah. Me like you, you like me. Ja. Nou, het is afgelopen week uh, echt leuke berichten in de krant natuurlijk. Mullenkamp, die moet 2,4 miljoen euro terugbetalen. Weet je wat? Die man van uh, Roxdale die en een Maserati rondreed. En uh, de Maserati uiteindelijk weer ergens weggestopt en En uiteindelijk privé ermee ging rijden. rijden. Nou, echt bizar voor woorden. Nou, de bejaarde uh, afpersers is ook al gepakt. De man die uh, 70 was, die de, de, de mol afpersen, die is opgepakt. En Moskovits is gered. Dat is misschien nog wel. Ja, door Gordon, Ja, Gordon. Echt. Wat een liever toch? Ik denk dat het een hele goede investering is. Ik bedoel, als je ooit nog een advocaat nodig hebt, dan kan je altijd nog bellen van: hé, hey, Moskowitz. Uh, Weet je nog dat ik jou uh, die 15.000 euro uh, heb geleend? Weet je wel, voor die rechtszaak om die advocaat te betalen? Ik heb binnenkort even een koffietje. Kan jij even uh, wat voor opschrijven? Misschien kan je ook even mee naar de rechtszaak. Ja. Dus dat, ik denk dat het een hele goede investering is geweest van Gordon. Het is ja, een bizarlijk uh, Sinterklaas cadeau natuurlijk. Dat hij, ja, hij mocht sowieso in boedel. Werd geveild voor Moskowitz. Maar hij mocht zijn bankstel houden. De eettafel en de eetstoelen. Die mochten allemaal gewoon blijven staan. Dus daar komen de kerst kon hij nog wel aan tafel dagvervolgen. Nou, nou, dat wel. 15.000 euro. Nou, als het dat niet waard was, had je het beter weg kunnen laten. Ja, nee, maar die 15.000 euro was, geloof ik, voor de, de, dat was voor de advocaat. Okay. En dat ga ik nou Gordon betalen. Dus nou ja, er moet toch veel meer geld komen, natuurlijk. Want dat kantoor is voor 2,5 miljoen verkocht. Waar is dat geld? Ja, dat vraag Waar is dat geld? En Donald G., die nee, Donald D., dat is Donald Duck, maar Donald G, die <lacht> heeft natuurlijk ook heel veel geld ge geleend ook. Ook nog. Dus, ja, het, hij zit er tot zijn nek aan toe in. Sterk oh. de Moskowitz met deze moeilijke dagen. Heb je nog een bijfi uh, dit weekend? Of uh, is dat ook helemaal van de baan allemaal? Nou, ik hoop dat hij nog een baantje heeft bij Etiel Boulevard. Dat vond hij toch altijd wel leuk om te doen. Ja, maar dan kan hij ook niet vaak zijn schulden komen, denk ik. Ja, ah, nee, dan kan je misschien net een appartementje van huren. Dat is wel zo. Uh, ik zit even te kijken wat voor plaatje we uh, vandaag nog even... de eter in zullen slingeren. En dat is deze plaat. De Synthesizers Stechborg. Ach, ze doen het weer goed. En de... Nieuwe popmuziek. Straks naar tien een goede morgen zandvoortlijfertel vanuit tel Hoogland. Ik heb het zo vaak gezegd dat ik kan struikelen over mijn eigen woorden natuurlijk. Maar tot die tijd nog nog wat informatie en een leuk stukje muziek. Dus. De the the seasons I've been waiting on you. We hadden het over de ijs Ja, dat eiland schijnt toch nog wat geld te gaan uitkeren. Ja. Dat hadden we even niet verwacht. Maar ik begreep wel dat degenen die onder de 100.000 uh, op de bank hadden staan, het sowieso al terug hadden gekregen. En het waren, het waren maar uh, heel weinig mensen die nog zoveel geld van hun goed hadden. Oh, Oké. Okay. Maar die een van die mannen zei: het is nog nooit zo goed geweest om geld terug te krijgen wat van jezelf al was. Ja. ja het is eigenlijk een sigaar in het eigen doos het was al van jezelf maar ja ze hadden het toch niet verwacht nee. dat er nog wat zou komen ja leuk bedacht was ja. lang mogelijk wachten hier ik naar nou, dan komt nu meer dan in één keer zijn ze zo blij ah Rutte heeft gebeld die zegt je moet je spaargeld uitgeven ah oh, ja, Rutte heeft dat weer gegeven uh, als we die mensen nou vlak voor de kerst dat geven dan gaan ze allemaal heel... dat gaat goed voor economie ja toch ja dat is waar die gaan het meteen uitgeven ja ik denk het wel als ja, het echt het extra het... is ik had het toch al niet meer uh, nee. nee dan ga ik toch die ene grote televisie nog maar eens kopen de ja. Ouderlee noem je die over. oh oh gewoon een extra huis want dit Ex. zijn wel echt een enorme bedragen, hè? Wat ja, er nu, uh... ja, dat is wel. Het zijn we gigantische bedragen ter terugkomen. Je ja. huis kopen, ja, het zal wel slim zijn. Het, is nu nog, het, is, wordt, ja, het wordt langzaam duurder. En de huurprijzen zijn helemaal niet betaald. Dus kopen is het feest wel het beste, denk ik. De Goed. wel. Ja. Nog een paar korte berichten die we kunnen melden. Ja, er was een universiteit in Texas. Die had dus allerlei breinen beneden in de kelder opgeslagen. Wat een? Breinen. breinen? Dobberend in de formaline. Oh ja, heerlijk. En nou blijkt dus gewoon, we zijn weer eens een keer gaan kijken naar beneden... en het blijkt dat ze er zeker 100 kwijt zijn. En het ergste is gewoon van dat... Uh er, uh, ze hebben de collectie gekregen, oorspronkelijk in 1986, van de staat Texas uit een psychiatrisch ziekenhuis. Yeah. En daar zou een brein in zitten van uh, de beroemdbrugde scherpschutter Charles Whitman. Yeah. Dat is een marinier die in 1966, 16 jaar, nee, of 25 jaar geleefd werd, 16 mensen doodschoot. Okay. En tientallen anderen had verwond. En dat brein dat is ook weg. En, en wij ze gaan dus echt... nu ook weg. En wij gaan ook weg.